Goedemiddag, ik ben Hanneke, dit is het nieuws van NOS op 3. Het reisadvies voor de Franse hoofdstad Parijs is aangescherpt... omdat de terreurdreiging daar groter is geworden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het advies verhoogd naar geel... De rest van het land blijft groen. Dat komt door een dodelijke aanval bij de Eiffeltoren. Zegt mijn collega Rutger. Afgelopen weekend dus een Duitse toerist. Um, en die werd gedood in Parijs. Uh, en daar viel ook enkele gewonden. Ook andere toeristen. En, uh, dus ja, uh, het is wel een, een toeristische tijd nu. Mensen gaan natuurlijk ook voor kerst misschien wel naar Parijs. Je kunt niet zeggen dat er, dat er niks gebeurd is. Zeg maar. Dus het is wel degelijk alertheid. Je kunt toch wel gewoon naar Parijs. Om bijvoorbeeld de filmlocatie van Emily in Paris te checken of de Mona Lisa in het Louvre te zien. Maar er zijn wel risico's. Wat dat trouwens precies betekent, weten we niet. Een grote verrassing is het niet, maar de Russische president Poetin... doet ook volgend jaar weer mee aan de verkiezingen in zijn land. Poetin is al sinds 2012 de president van Rusland. Dikke kans dat hij ook deze keer weer de verkiezingen wint. Veel tegenstanders heeft hij namelijk niet. Die zitten allemaal vast, zoals Navalny bijvoorbeeld. Alle winkels van een bakkerijketen uit de Bommelerwaard in Brabant en Gelderland zijn per direct dicht. Volgens de voedselwareautoriteit is de hygiëne niet op orde. Inspecteurs die langskwamen zagen acuut gevaar voor de volksgezondheid. En dus moeten alle 15 winkels dicht tot er een nieuwe inspectie is geweest. En een volleybalwedstrijd in Griekenland is compleet uit de hand gelopen. Supporters van twee clubs uit Athene gingen buiten de sporthal op de vuist met elkaar en de politie. Er werd met stenen en brandbommen gegooid. En de volleybalhooligans staken vuurwerk af, zegt correspondent Thijs Kettenis. Wij kennen volleybal natuurlijk vooral als sport met ja, vredelievende supporters. En Griekenland heeft een groot probleem met hooligans. En ook hier concentreert zich dat ook wel rondom het voetbal. Afgelopen zomer werd er nog een, een, een hooligan doodgestoken. En vorig jaar een 19-jarige jongen op straat doodgeslagen. Omdat hij niet het goede antwoord gaf toen hooligans hem vroegen voor welke club hij was. Dat speelt vooral bij de grote club. Zoals in dit geval Panathinaikos en Olympiakos. Die hebben niet alleen voetbalteams, maar ook andere sporten. Zoals basketbal en dus ook volleybal. En dan nog het weer vanmiddag op een klein spatje na droog. Hier en daar een beetje zon. Het is tussen de 3 en 9 graden. Morgen bewolkt en in de middag regen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Bleek die taantje zo'n veel te bij je boek, wiens leren poëzie de crisistijd tot zeer. Naar hogere idealen en menselijkheid op zoek toen werd zijn werk geroemd van alle kanten. Op zo'n talent dat men al jarenlang gewacht. Hij zag zijn naam opeens gedrukt in alle kranten. Ze vonden hem nog beter dan hij zelf ooit had gedacht. De mandarijnen maakten ruzie in hun blaadjes.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 Kunst alleen kan niemand leven. Dus het werd een baantje bij een grote krant. En wat hij verder in zijn leven heeft beschreven, hield met zijn idealen geen verband. Het was de bezetting die het vuur weer deed ontwaken. Hij bouwde ondergrond Fronsen als held. Hij zou de vijand wel eens goed weten te raken, Met de bezieling van zijn literair geweld. En concentratie komt van mij nog met de boven. We zijn weer begonnen, het tweede uur van ja. Goedemorgen Weekend. <laughs> Goedemorgen Weekend? <laughs> nee, het is nog geen weekend. Ah, je wel toch? Nou ja, voor jou wel. Voor mij ook, ja, hele week is weekend. Ja. Heerlijk toch? Want ja, uh, ja ik hoef uh, niks meer te doen. Maar goed, uh, wat gaan we doen? Een leuk stukje muziek draaien? Ja, ja, ja. Nou, geef maar gas. You look happy to meet me Blossom of snow May you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my homeland forever Een beetje deze stemming, een beetje toch de christmas stemming, hè? En dan gaan nu even, Chris driving home for christmas, for christmas, <laughs> for christmas. <laughs> Faces Oké, okay, het wordt spannend want nog één uh, liedje en dan krijgen we weer onze prijsvraag van raad het lied. Maar eerst uh, de Pokes met uh, het hele mooie uh, Christmas song, Fairy Tale of New York. Want iedereen weet natuurlijk dat het zanger van de Pokes overleden is afgelopen week. Dus om hem te eren nog één keer dat mooie kerstlied Fairy Tale of New York.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 When, When the band finished playing they, they held on for more sin. Sinatra was swinging falling. Het ligt. De telefoon heeft niet rood gestaan, hè? Nee, nee, nee, nee, Hoe nee, nee. wat doen we dan al die prijzen? Wie kent Parijs, <laughs> het laatste boek, hè, de atlas, ja? Ja, uh, uh, uh, wat doen we uh, daar dan uh, mee? Eigenlijk. krijg ik. Ja. ja. Ik denk dat dat wel uh, zo eerlijk is, gewoon uh, aan <laughs> <laughs> mij deponeren. Delen wij ja. ja. Of het laatste staat volgende week, hè, met een ander nummer. Ja. Oh, vertel nog eens over degene uh, die het uitvoert. Want, uh, wel een welverdiend compliment. Uh, John de Gert, die uh, is een, al, nou, een vriend die ik echt al jaren heb. Mm -hmm. En uh, nou, die vindt het leuk om uh, gitaar te spelen. En vroeger deden wij dit uh, op vakanties. Oh, hij ja. en ik. Oh, wat leuk. En dan ging hij spelen en dan moest ik het draaien. En ik was daar echt heel slecht. Van. <laughs> <laughs> en dan gingen we met z'n tweeën gingen we zingen. Ja. En, uh, hij is de enige waar, bij wie ik mag zingen. Dus dat, oh. dat was op zich ook natuurlijk <laughs> wel. Uh. <laughs> Wij gaan eerst kerstdag uh, Kerstkarren ook -ke doen. Kerstkarren ook -ke doen. <laughs> en uh, de familie Groof gaat dan een stille nacht, heilige nacht uitvoeren. <laughs> met z'n drieën: mijn zus op de klarinet, een andere zus op de dwarsfluit en ik op de piano. En daarna gaan we kerstkaar ook weer doen. Oh, ga je het wel opnemen? <lacht> ah, ah, ah, Pim, ah. Anders ga ik ridder Pim weer draaien voor je, hoor. <lacht> weer opnemen. En dan moet ik een nachtje over slapen. <lacht> ah. Nee? <lacht> nou, nog één is... keer het lied. Ja. Dan we, we krijgen de mensen nog één laatste kans. En dan kun jij bedenken wat we doen als er uh, geen reacties komen. Ja. Raak het lied... Thank mm. Doelgroep zou het wel moeten weten, zou je ja, denken. Ja ja, ja, ja, ja. Ik zal ja. nog een keer het telefoonnummer noemen. 023-57-30-393. Ik, ik kan wel de, de Nederlandse tekst even voorlezen. Ja, behalve, nou, de, eerste behalve de eerste regel. Behalve de eerste regel. Witte ster in de weide, teer en fijn, breekbaar en klein. Schijn in duistere tijden. Bloesem van sneeuw, die storm weerstaat. Laat de wind, maar loeien. Mm -hmm. Witte ster in de weide, terafijn, breekbaar en klein. Schijn in duistere tijden. Bloesem van sneeuw, die storm weerstaat. Laat de wind, maar loeien. Mm -hmm. Oh, wat zie ik je weer bloeien. Ja, ah, Witte ja. ster, witte. De in de wijde <laughs> tieren Fijn. Breek breekbaar klein schijn, schijn in, in duistere, duistere tijden Bloesem van sneeuw Die storm weer staat Laat de wind maar loeien mm. <tied> Wit in weide tieren <laughs> Nou, nou weet niemand het meer <laughs> Gauw verder stay from each other, even lovers need a holiday, far away from each other, oh, no. it's hard for me to say I'm sorry. Zullen we dan toch maar de uitslag geven van uh, Raad het Lied? Raad het Lied, ja. Ja. En de uitslag is? Edelwijs. Edelwijs. Oh, ja, dat had ik nooit gezegd. Ik dit is hem. Ja? Bring it on, my harmonica. Edelwijs. <laughs> morning you greet me Small and white Clean and bright You look happy to meet me Blossom of snow May you bloom and grow Bloom and grow Forever, Adelweiss, Adelweiss, bless my homeland forever. White, white, clean and bright. You look happy to meet me. Mooi nummer. Ja, Mooi jammer ka. niet geraden. Dus het, Parijs, het weekendje Parijs gaat aan iedereen voorbij. Maar eh. wij gaan goud door, We blijven niet bij de pakken neerzetten. We gaan mooier weer cabaret draaien. Als eerste, werd hij met Voor de Grap, cursus Ironie. En daarna zwarte hond vroeger. Leo van der Sanden oh. zwarte hond vroeger. Ja. Oké, okay, voor degenen die dit een rare opmerking vinden. Dit was ironisch bedoeld. Hè? Dit, ik moet even uitleggen. Kijk, ironie is de stelvorm waar ik uh, mij graag van bedien. Al waren het maar omdat ik voor de rest niet zoveel kan. Hey, je hebt cabaretiers die kunnen heel mooi zingen. Nou, ik kan een beetje playbacken. Je hebt cabaretiers die kunnen gedichten schrijven. Nou, ik kan papier macheën. Maar wat ik zeker kan, is ironie gebruiken. En, oe, dan, en wat, dat vinden mensen prachtig. Zeg je tegenovergestelde van wat zij vinden. En dan... Uh, dat, dat, dat werkt prikkelend. <lacht> Voorbeeldje. Heb ik, dit heb ik echt een keer gedaan. Ik op het podium op. En gewoon de zaal. Ik zei, hey mensen, er is zoveel honger in de wereld. Als we al die mensen die niks te eten hebben, gewoon nog een maand niks te vreten geven. Is dat probleem ook opgelost. Zij is allemaal dood. En dan zie ik zo die verbijstering. En dan voel je die mensen denken, wacht eens even, hoe kan deze progressieve cabaretier tegen ons, het progressieve cabaretpubliek, zo'n abject standpunt verkondigen? En dan langzaam dan zie je al die hersenstellen contact maken en dan voel je eens denken, wacht eens even, deze cabaretier neemt een standpunt in dat diametraal tegenover het onze staat, puur en alleen om ons intellectueel te prikkelen. Dankjewel meneer de cabaretier, chapeau. <lacht> nou, dus uh, dan, dan weet je een beetje hoe dat werkt. En vroeger geloofde ik alles. Jongen, vroeger was ik zo'n klein ik liep ik over straat, geloofde ik alles. Tuurlijk, dat geloof ik, tuurlijk, dat klopt. Tuurlijk heeft die man een lolly. En ook al smaakte die lolly niet altijd naar aard bij. Alleen op woensdag. Maar ik geloofde hem. En maar ik was eerlijk, dus ik denk iedereen is eerlijk. Totdat je erachter komt dat mensen daar ook misbruik van maken. Mijn moeder...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 In plaats van dat mijn moeder dan zegt, ja sorry jongen, het is mislukt en je ziet eruit als een mongool, nee. Gaat ze in de deuropening staan, elke dag opnieuw, zelfde leuke. <lacht> je bent gewoon de mooiste van de klas. <lacht> nou, dat dachten mijn klasgenoten, heel anders over ja. <lacht> Zelfs die taart heeft een keer de kindertelefoon moeten bellen, echt waar. Mm, mm, mm. Waarom doen ouders dat? Kijk, dat ouders kinderen krijgen, dat vind ik geen probleem. Foutje, uitgelopen hobby, maakt niet uit. Maar heel vaak, als er zo'n kindje ligt, beginnen ouders al verkeerd. Rippidi peppidi peppidi poei, Ik ben Teddy. En ik zeg, hallo. Flikker zijn eind op. Teddy zegt helemaal niks. Dat ben jij zelf, mafkees.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 De tandenfee! Wat is dat voor zieke constructie? Weet je dan als klein kindje een tand onder je kussen moest leggen? En ik woon in Helmond, ik kon dat heel vaak doen. Komt er een of andere vage fee en die ruilt dan voor een kwartje. Ik heb een keer het gebit van ons oma eronder gelegd. Ik denk, Jack, wat? Niks de fee, mijn oma. Ik wil mijn gebit terug!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 dat er een of andere man met een grote zak zand bij ja. mij vrolijk de kamer binnenkomt stappen. Wie laat die man binnen? Wie doet er een fucksake midden in de nacht de deur open voor een knakker met een zak zand? Dat is ook lekker van net geïntegreerde allochtonen. Die wonen pas in Nederland. Oh, die ken ik nog niet. Ting dong. Hallo? Hallo? Heeft u kinderen? <lacht> <lacht> Mooi. <lacht> en want die kom ik in slaap brengen. <lacht> <lacht> Wat zit in de zak? Schaamt? <Sand? lacht> Fatima! <lacht>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 Dus ik vraag, waarom doe je dat? Ja, dat heb ik gewoon van mama. Oké, okay, dus ik loop de kamer en ik ga naar mama. Dus mama, snij je de rollade altijd in twee? Ja, ja. Ik zeg, waarom doe je dat? Ja, dat heb ik van oma. Dus ik zoek oma in de hoek van de camera. Of ik zeg, oma, snijd u de rolade in twee? Ja. Ik zeg, waar is dat goed voor? Goed voor, goed voor, goed voor. Ik heb gewoon een te kleine oven, jongen, hey. <lacht> Sesamstraat. Daar vinden wij iets goeds, hè. Sesamstraat, daar zijn we altijd blij om, jongen. Sesamstraat is de slechtste voorlichting die ik kan bedenken. Sesamstraat heeft niks meer met de realiteit van nu te maken. Ik ken geen straat met, met drie dieren en, en twee mensen. En de helft is daarvan pop.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 Leuk. Uh, heb je nog wat nieuws straks okay. nog even? Of eerst nog een plaatje? Eerst we, eerst maar een plaatje. Uh, Ultravox met Vienna. Dat het blijft, het is en blijft een mooi nummer. Hè? Ja, absoluut. Even de mooiste nummers inderdaad, ja. ja. Ik... Uh, Aanstaande woensdag weer is een uitzending van de Krochten. Dus zoek toch naar de wortels van de Nederlandse popmuziek. En dan gaan we André Manuel ja. interviewen. Ja. Dat hebben we afgelopen zondag gedaan. Toen zijn we helemaal naar Diepenhorst, Horst, Dieparum gegaan. Dat is 78, een beetje in het uh, Twentse land. En uh, erg leuk en een interessant gesprek gehad. Hij is ook een beetje filosoof, hij is ook cabaretier, Zanger. Oké. Okay. En daarvan willen we kraaien laten horen. Dus gaat uw gang. Ja.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 Ik kan sputteren wat ik wil Ze dragen me naar graaf graf allah. de goege mee Terouwend luistert naar de dominee In zijn hart een goeie jongen En de scharen knikt weten, Terwijl de kist graag had gezien op de bar, de deksel ook. Een joint gaat in de droom En jullie allemaal besopen. Lul de horen van mijn kop. En dan de laatste drank besteld. Waarna een heldere geest gewand. Een taxi belt. Een busje belt. Het nou, is dus echt een aanrader. Het is een uh, man die uh, best wel inhoudelijk ook veel uh, goede dingen te zeggen heeft. Dus, uh, ga aanstaande woensdag tussen 8 en 10 uur luisteren naar De Krochten. Zoek toch naar de wortels, naar de roots van de Nederlandse popmuziek. Tijd voor de agenda? Ja, tijd voor de agenda. Tijd voor de agenda. Vanavond staat in de uh, stad Schouwburg in uh, Haarlem uh, Vigo Waars en Peter Heerschop. Er gaat iets heel moois gebeuren, en uh, even kijken, Figo Waas die heeft een hersenbloeding gehad, of een beroerte, en die is weer helemaal aan het terugkomen. Oh, oké. Okay. En dan is er uh, zaterdag, is het Nederlands Danstheater, mm, yeah. en zondag de Rutsch Ghetto Funk Collection. Ja. Dat was <laughs> het zo'n beetje. <laughs> Je hoort het al. <laughs> Je hoort het al, ja. <laughs> uh, zaterdag is in de Phil uh, Karsu, een live concert. En zondag, de tiende, is een gemengd Haarlem's uh, koor. Een weinig son soratium, thorium. En zondag komt ook Lisa Versman, uh, Ivan Karisna uh, en Eriko Pees. En dat... Uh, is ook muziek. Ja, klassieke muziek inderdaad. Ja. ja. Schubert, Tchaikovsky, Brahms, nou. Ja. No? En dan hebben we in de Liefde, dus waar, er waren een aantal al uitverkocht. En de eerste die niet uitgekocht is, is um, Fout Hansen. Fout Hansen uh, is alweer een Tijd voor de vierde show van hem. Dit keer gaat hij terug naar zijn roots. En daarmee bedoelen we niet Eritrea, maar terug naar uh, zijn stand-up roots. Dus het is een stand-up comedian. Oh, leuk, ja. ja. Dus, en dan gaan we naar Sandford Inside, wat hij nog heeft. Kom op, doe eens wat. Doe waar je voor aangenomen ja, bent. Kijk. Oh, kijk, Marco, Deen Marco Deen, voorpagina. De Marco volpagina. Ja. Nou is natuurlijk nog uh, tot 7 januari. De zeeschilders in het museum. moet nog steeds gaan kijken, ja. ja. Uh, de toneelvereniging. Uh, Wim Hildering. Uh, met Allo, Allo. Dat is uh, 16 december. En 15 december. En dan is er natuurlijk. Zandvoort Inside viert kerst. In stijl. Een uh, gezellige avond in Rebel. En. Zaterdag de 16e. Komt dus. De ijsbaan weer. Dus kunnen we weer schaatsen met z'n allen. Nou, wij. Ik doe het niet. Ik doe het ook niet. Maar jij kan gaan schaatsen. <laughs> dus, nou, voor de rest... Uh, ...dat is het zo'n beetje. Nou dat is weer genoeg te doen. Ook al wat ja. Roy allemaal vertelde. Dus wat dat betreft... Uh, ...het is weer een gezellig en ja. druk dorpje. He? Absoluut. Dat is altijd wat te doen. Altijd wat te doen. En uh, ja, helaas... Uh, er is geen uitslag. Niemand heeft het geraden. Nee. Wij moesten het zelf vertellen. Komt er volgende week weer eentje? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, ik ga hem aanzetten en uh, dan mag hij weer eentje gaan spelen. Ja. Ik zou wat makkelijker nemen. Wat makkelijker ook. Langs als we leven. Laten we volgende week langs als we leven. Doen. <laughs> ja? Gaan we dat van tevoren al aankondigen? Nee, dat luistert, luistert toch niemand. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee. Uh, maar misschien moeten we dat doen, ja. Of ja. uh, heet Jude, of Yesterday. Ja, ja. Dus één van die drie. Eén dus, van de drie, ja. <laughs> Komt goed. Doen we. Nou, uh, luisteraars, bedankt. En weer tot volgende week. Ja, we dat uh, gaat lukken toch? Ja, volgende nou jij week. wat beter, verkoudheid wat ja. minder. Hè? Ik uh, hoop het wel. En we gaan weer afsluiten met Always Look on the Bright Side. En we horen jullie volgende week. En we zien elkaar misschien in het dorp. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.